7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er is een verdachte aangehouden voor het versturen van een brief... met de dodelijke gif Ricine naar het Witte Huis. Het gaat om een vrouw die volgens Amerikaanse media werd opgepakt... bij de grens tussen Canada en de VS. Ook wordt gemeld dat ze verdacht wordt van het versturen van meer gifbrieven... onder meer naar gevangenissen.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 De Taj Mahal in India is weer open voor publiek... terwijl het aantal besmettingen van met corona in het land sterk toeneemt. Er worden wel maatregelen genomen. Het aantal bezoekers wordt beperkt en bij de ingang wordt hun temperatuur gemeten. Het wereldberoemde mausoleum was sinds maart dicht. In bijna heel Nieuw-Zeeland worden de coronabeperkingen opgeheven. Alleen in Auckland blijft een deel van de maatregelen langer van kracht. In die stad was vorige maand een uitbraak. Als het aantal besmettingen niet verder oploopt... worden ook in Auckland de coronamaatregelen verder versoepeld. De Rotterdamse politie is afgelopen weekend... vanuit een studentenpand bekogeld met vuilnis en blikjes. Agenten wilden zaterdagavond een einde maken aan een huisfeest... waar ruim 50 jongeren op af waren gekomen. Toen de politie het huis binnenging... namen zo'n 20 feestvierders via de achterdeur de benen. De overgebleven jongeren weigerden te vertrekken... En zijn met geweld naar buiten gewerkt. 36 van hen krijgen een boete voor het overtreden van de coronaregels. Het weer vandaag volop zon bij 20 tot 25 graden. Maar omdat er weinig wind staat, voelt het warmer aan. Morgen is het voorlopig de laatste zomerse dag, vanaf woensdag meer bewolking en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 You right. won't Internet. Internet. Internet.